door almegens met het NOS-journaal. Op het oorlogsmonument in Eindhoven blijken 22 namen te staan... van mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het Eindhoven's Dagblad... na onderzoek door de Eindhovense Stichting 18 september. Het gaat om SS'ers, NSB'ers en mannen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse dienst waren. Behalve de 22 fouten namen staan er ook 31 namen op de plaquettes die om andere redenen daar niet thuis horen.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 Bij de explosie van vanochtend werd de geparkeerde pick-up truck helemaal verwoest... en ook een huis in de buurt werd beschadigd. Niemand raakte gewond. De regering Biden is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van een rechter in Texas. Die heeft de goedkeuring van de abortuspil Mife opgeschort. Tegelijkertijd oordeelde een rechter in Washington juist dat de pil verkrijgbaar moet blijven. Wat de uitspraken betekenen voor de beschikbaarheid van de abortuspil in de VS is onbekend.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Toebak Leeft. Iedere keer weer hetzelfde <laughs> bij Toebak Leeft bij ZFM. Jazeker, altijd alles hetzelfde en dat blijft ook zo leuk ook natuurlijk. Tweede gedeelte geniet het radioprogramma. Straks hebben wij ook de verjaardag en de vraag is natuurlijk. En is het Bruin Café nog te redden? Er zijn wel heel veel plekken waar je op het terras kan zitten en waar je wat kan eten. Maar heel weinig cafés waar je gewoon lekker aan de bar kan hangen. Nou goed, dat hoef je ook niet helemaal want wij doen al de slappe verhalen hier gewoon op de radio. is maar even een klassieker hier van Sam Fender. Getting started. Nou, ik dacht het wel. Doe maar gelijk. Zie je even. Lekker muziek maken hier altijd. Sam Fender. Ja, natuurlijk. Ja, is er gewoon, is hij is de ontwikkelaar van de gitaar. Of is hij vernoemd naar de gitaar? Nee, hij heet gewoon zo. Samuel Thomas Fender. Ja. En dit is een plaat van een aantal jaar geleden. Let's getting started. En dat klopt. We gaan gewoon lekker even starten hier bij het radioprogramma. Met natuurlijk de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, in 2009 wordt de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek geveld voor 347.708 euro. Ja, en niet meer. Nou, dat is een hoop geld natuurlijk. En deze man uh, leefde van uh, 1632 tot... Uh, 17... Uh, uh, dat is van 1632 tot... Uh, nou, maakt niet uit. Ergens in de 16e eeuw... Is dat de 17e eeuw is dat trouwens? En hij was landmeter, handelsman en wijnroeier... En glasblazer. Het maf was, hij was eigenlijk aan handel handelen met katoenen. Met katoenen. En om dat te controleren. Hoeveel uh, draden er gebruikt waren met het weven van, zo, van dat katoen. Van die kleden. Moest je een vergrootglas gebruiken. En hij vond dat zo interessant dat je zo naar die draden kon kijken. Dat hij dacht van, hé, hey, misschien kan ik zelf daar iets meemaken Waardoor ik nog verder kan kijken in de stof. Oh, ja. Om te kijken of de kwaliteit van de stof goed is. En toen had hij dus lenzen ontwikkeld. En gekregen van iemand anders. En daardoor heeft hij dus microscopen gebouwd. En daardoor kon hij uiteindelijk allerlei dingen van heel dichtbij gaan bekijken. In uh, 1674 uh, heeft hij toen in... in voor Sira, nou, een van de afgiets op heeft hij uh, ontdekt in het water. Een cellig uh, dingetje heeft hij ontdekt. Ja? En is oh. hij steeds verder dingen gaan ontdekken aan de hand dus van stoffen die je eerder bekeek? Ik vond het een grappig vraag. Ja, zeker. Maar goed. zeker wat ja, dan? wat had ik allemaal? Ik heb ook wel van alles gekeken. Oh ja, er was in uh, 1948 is, er een, uh, is de Canadese brug onthuld. En, uh, en uh, die wordt ook wel de Deventerwegbrug uh, genoemd. En dat is uh, een brug in Zutphen. Die is vernoemd naar de Canadezen, die kwamen deze stad en uh, in de omgeving bevrijden. En uh, om, om te bevrijden hebben ze dus eigenlijk, uh, is die brug opgeblazen in eerste instantie door de Duitsers om de bevrijding te vertragen. En Zutter werd uiteindelijk dus bevrijd dan door de derde e Canadese Infanteriedivisie. En op 6 april kwamen ze toch eens aan bij het Deventerwegkwartier. En toen hebben het huis voor huis moeten veroveren, die, uh, die stad. Ja. En, uh, en, en vrij snel daarna zijn ze toch begonnen om weer op die brug op te bouwen. En uh, in 1948 is het onthuld. En uh, er was ook echt iemand uit bij die uh, bij die bevrijding aanwezig was. Dus dat is wel heel leuk. Oké, okay, nou nog iets anders. Uh, Heine Kamerling Onnes uh, heeft in 1911 supergeleiding ontdekt. In zijn laboratorium was hij uh, aan het meten. En ze twijfelde altijd of het nou echt een, een onderzoek is geweest... of dat het bij toeval is ontstaan. Maar uiteindelijk hebben ze veel later pas... In het, 100 jaar later, zeg maar, 2011... hebben ze de oude aantekeningen van hem gevonden... dat hij echt stap voor stap is gaan zoeken naar supergeleiding. En dat kwam door metalen zoals kwik en lood... extreem lage temperaturen toe te dienen. Dus met helium, een stikstof, weet ik hoe je dat allemaal doet. Krijg je dus hele lage temperatuur. En dan gaat alles dus supergeleiden. En ja, daar kan je dus allerlei dingen mee bereiken. En uiteindelijk ja. is hij daarmee aan de gang. En deze Kamerling Onnes. Nou ja, ja het, het, het grappige is, hè, Kamerling was eigenlijk gewoon een naam van hem. En hij is op een gegeven moment is hij begonnen om Kamerling Onnes als achternaam te gebruiken. Oké. Okay. Maar en nog, en nog een leuk weetje, vaak zeg je meten is weten. En dat is dat zijn slachting geweest. Maar het grappige is, bij hem heet het meten niet weten. Maar door was, meten, door tot, meten weten. tot weten. Ja, ja. ja, dus later is dat verbasterd. Ja. Dat mensen denken van nou, uh, meten is weten. Nou ja, wie heeft dat niet uh, wel eens gebezigd, deze uitdrukking natuurlijk. Ja, iedereen, hè? Wij zeggen altijd meten is weten. Het is dus van meten tot weten is het. Ja, ja, ja, dat ja is zeker. Dat is origineel eigenlijk. Goed, nog iets anders. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2014 uh, gemeld... dat uh, de, de ebola-epidemie in West-Afrika... een van de ergste uitbraken ooit was geweest van het virus. En er waren al 111 mensen in Guinea aan de ziekte gestorven... en tien in het uh, buurland Liberia. Maar je schijnt het vrij goed te kunnen isoleren. En dan, uh, en dan is dat weer de kop ingedrukt. Maar uh, god beter het als uh, mensen niet in de gaten hebben... en iemand komt op schiphol aan of zo. Ja, ja, zeker. Dan heb je echt een probleem. Goed 2009. Ja, de Somalische piraten kapen een containerschip... met aan boord 21 Amerikaanse bemanningsleden. En dat was in de Indische Oceaan... Of 500 kilometer voor de Somalische kust. En uh, de be be bemanning van de gekaapte. Uh het schip moest op dek blijven zodat de Amerikaanse marine kon zien of, ze iedereen, wel, ja, of iedereen er aanwezig was. en iedereen gezond was. En toen konden ze een overdracht doen. En uh, ja, de piraterij bestaat wel heel oud. Vandaar Pirates of the Caribbean, dat je nu hoort, zeg maar. Ja. Nou, het is een tijdje stil geweest rond het kabel van schepen. Maar uiteindelijk heeft het in de 20e en 21e eeuw weer een opleving gehad. En vooral in de Somalische... Uh, ja, de Somalische piraten waren wel vrij heftig. En vrij um, heftig. Uh, qua uh, nou, Kapen. Echt uh, mensen slaan. En geweld en agressie. En vaak kwam het ook uh, nee, Ik heb wel eens iemand ge gesproken die echt daar geweest is. Die van de marine was. En die zegt van. echt, Die maken daar een bende van op zijn schip. Die, worden, die krijgen een opdracht uh, aan, aan, aan wal. Dat hun familieleden worden dan gegijzeld. Dan moeten zij een schip kapen. Om geld los te peuteren. Bij het, bij het westen, zeg maar. En uiteindelijk gaan ze er heel ver in. Door ook uiteindelijk uh, schapen te slachten op dek. Nou, het is echt een mm. bizar iets. En uiteindelijk uh, is dat gebeurd natuurlijk in 2009. En in 2013 is daar een film over gemaakt met Tom Hanks. Ja, ja, en ja. En ja. ik moet zeggen, dat is een vrij heftige film. Vrij realistisch. Ook hoe Tom Hanks die kapitein Phillips neerzet. Dat hij uiteindelijk wordt onderzocht. En dat hij echt een complete trauma heeft. Wat hij overgehouden heeft. De beleving is op dat schip. Dat is, uh, vrij... hij, heeft, hij heeft er een trauma echt van gekregen door het spelen van die rol? Ja, dat denk ik ook. Echt zeker, natuurlijk niet. Oh. Nee, maar goed, hoe hij dat speelde, dat is vrij, uh, ja, vrij uh, indrukwekkend. Oké. Okay, dat ging okay. dus over het uh, het, het kap, kapen van schepen. Ja, en uh, ik had nog een, een klein dingetje. Nog dat uh, Microsoft stopt met de ondersteuning van Windows in 2014. Ja, precies. Dus dat was ook wel uh, speciaal oh. iets. Ja, toen greep ik wel mis. Ja. Zeker. Ja, Zelen, Velen ja, met jou ja, Zeker, straks de verjaardagen En er is ook nog het Zandvoortse bericht Dit is even een moment van rust met de gitaarplaats Cooler shaker hier op de radio Pak je uit wat het is? Ik ben er tegen, ze. Doe een op de zaterdagmorgen. Dat schuw ik echt niet. Nieuwe van Cool Shaker. Whatever it is, I'm against it. Oh, die ken ik wel. Ja. Dat doet, doet een beetje denken je denkt aan, aan uh, Hidema. Ja. Die, tegen Hidema vraagt iets en begint altijd over iets anders. Nou, ja, dat weet ik niet of het allemaal niet is hoor. Goed, dus weer tijd voor de verjaardagen. Wie is de jarig? Oh, nou ja, nee, nee, nee, hallo zeg, dat kan helemaal niet. Hij leeft al lang al niet meer, maar goed. Hij, hij, hij zou misschien dus daar uitgedeeld hebben. En jawel, heel veel liefde en hij wilde de wereld verbeteren. Ik heb het over Koffie Annan. Overleden in 2018, toen was hij 80 jaar oud. Hij was hervormen Stim stimulator. Nou, ik heb het thuis ook een stimulator. En een bruggenbouwer. En uiteindelijk uh, uh, start hij zijn carrière bij de hoe... Oh, heeft hij in de Hoek gezeten? Nee, doe even een maal. Dat is gewoon die organisatie, die Hoek. En uh, hij was uh, agentschap uh, de Verenigde Naties in 1962 al. Hè? Hij was hoofdvredesmissies in de periode dat er massale slachting was op Rwanda En bij de val van Srebrenica heeft hij gigantisch onderzoek gedaan. Wat heeft de VN daar nou verkeerd gedaan? De blauwe helmen. Daar heeft hij naar gekeken. Nou goed, dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft ook uh, regelmatig nog proberen de, de oorlog in Darfur te, te stoppen. De, die uh, leidt. Die is daar al bezig vanaf 2003. Er zijn al 300.000 doden bijgevallen. En nou, daar heeft hij heel veel in proberen te, te, te, te manoeuvreren. Van, jongens, hou er maar mee op en kunnen we tot elkaar komen. Is niet gelukt helaas. Maar goed, hij heeft wel even een steentje bijgedragen aan de wereld. Dat is wel dadelijk koffie aan de ja. hand. Mary Pickford, dat is, uh, dat is de artiest daarvoor. voor Gladys Louise Smith. En uh, die is in, op 8 april 1892 in Toronto geboren. Ze is in 1979 overleden. Maar ze was een Canadese film- en theateractrice auteur en ook nog filmproducent. Nou, voor die jaren is dat onvoorstelbaar. Ja. Maar dat was dus een dame die begon dus eigenlijk te acteren uit armoede. Dat mocht ze in eerste instantie niet van de moeder, maar ze deed stiekem, want ze kon er geld meer verdienen. Ja. Maar uiteindelijk had ze op een gegeven moment dat ze 4000 dollar per week verdiende. En dat was dus gewoon in 1915, hè? Zo. Dus voor die tijd, het is een, dat is echt een, echt een popster iets, weet je wel? Ja. ja. En nou ja, ze heeft echt heel veel gewerkt met stomme film, maar toen de geluid kwam... had ze blijkbaar niet meer zo'n zin in. En, uh, maar ze is uh, meer een zakenvrouw geworden. En ze heeft dus gewoon ook eigenlijk een eigen bedrijf begon, eigen filmstudio, de Mary Pickford Corporation. het is gewoon jammer, je hoort er helemaal niks meer van, hè? Ja, ze is natuurlijk al een tijdje overleden. Maar als je de film bekijkt, dan je het wel bijzonder. Ja, het is zeker bijzonder. Mensen in die periode en ander tempo ook. Dus mensen hadden ook meer geduld om ernaar te kijken. Want ja, je hoorde niks. Hoewel je hoorde die piano op de grond, tien, tien, tien. Alleen die emoties die je af moet spelen. Maar dat vind ik het leuke van de rubriek, dat je dan mensen weer even uit, ervan afblaast. En dan heb ik er nog eentje. In 2011 was 93 de echtgenoot van de Amerikaanse president Gerald Ford. Ik heb het over uh, Betty Ford. Betty Ford. Betty Ford kliniek. Ja, zeker. Die heeft zij opgericht. Zij was getrouwd destijds met een de meubelverkoper in 1942, William G. Warren. En uh, ja, die, uh, die was verzekeringsagent ook en ze kluste wat bij. En, maar goed, hij was alcoholist, maar zij was ook alcoholist. En hij was nogal uh, gewelddadig. Uiteindelijk viel hij in scheiding, toen had ze de, of viel hij in coma. Toen had zij de scheidingspapieren al ondertekend. Maar toen voelde ze zo van, nou, dat kan ik niet maken. Toen heeft hij nog twee jaar lang voor hem gezorgd. Toen kwam hij uit de coma. Toen dacht ze van, oké, okay, nu pak ik mijn poeltje en wegwezen. En uiteindelijk uh, met deze ervaring heeft zij dus deze Betty Ford kliniek opgezet. Okay. Ook om haar eigen verslaving uh, nou ja, af, te, af te leren. Ja. En ook om andere mensen te helpen, want ze had wat ellende gezien. Goed, daarna kwam ze nog Gerald Ford tegen en daar is ze mee getrouwd. En toen uiteindelijk is ze nog heel gelukkig geworden. Heel lang. Ze leeft nog langer gelukkig. 93 jaar. Ja. Ik heb uh, hier hey, bij Charlotte, oftewel Lotje Koolbrugge... En dat is een Nederlandse verzetstrijder. En die, in de Tweede Wereldoorlog was hij actief. Ze was ook theoloog. Maar ze was in eerste instantie naar Duitsland gegaan om een oordeel te vormen over het opkomende nationaal socialisme in 1936. En nou, toen was ze toch weer terug in Nederland. Maar toen ging ze dus een verbindingslijn maken tussen Zwitserland en Nederland. Om allerlei microfilms met, met allemaal bewijs en alles okay. heen en weer te brengen. Dus uiteindelijk werd ze in 1944 gearresteerd. Getransporteerd vanuit Kamp Vught naar Ravensbruck. En gelukkig zat ze daar, en niet in, de, ja, hè, in die andere ja. kampen. Ja. En na haar vrijleiding begin 1945 oh. ging ze weer bij de ouders wonen. Maar het mooie is dus wel met deze dames. Ze heeft dus gewoon even goed nog geleefd tot december 2016. Dus is gewoon 102 jaar oud geworden waarschijnlijk. Wow. Daar heb je wel wat te vertellen. Jazeker. Jeetje. Nou goed, uh, uh, hij is 88 geworden vandaag. Ik heb het over Ted De Braak. Ken je dit nog? Zeg, wil je misschien van Klaas uh, Madeira. Madeira. 1965, hè, dit? Ja. Klaasje dit Madeira. Mooie Madeira? Mooie. Madeira? Ja, ja zeker. Ja, Tedder Braak. Hij wordt 88. Dat was toen een grote hit. Hij speelde samen met Tom Manders. Uh, hij heeft uh, ook gitaar en bas gespeeld en drums. Hij had een radioprogramma Draai jij of draai ik? Oh. En was lid van de Vars Majeur natuurlijk. Met ja, Alexander Pola En nou goed, ja, de Braak. Oh, dit heb ik ook nog van hem. We gaan vragen aan de jury hoeveel goeie... Ja, Petertje. Ja, ja, ja, er zijn negen antwoorden gegeven. De 1, 2, 3, de witte Ted druis, de, braak de Braak Show. Meer. Zie je toch twee witte dagen. En daar ging ook de, de theaters in met allerlei stukken die je speelt. Leuk, leuk. 88, de Ted de Braak. Vandaag is ook jarig Jacques Brel. Hij is geboren in 1929, maar hij is gewoon in 78 al overleden. Hij is slechts 49 jaar geworden. Jacques Brel, oh ja. hij uh, is zeer bekend van het lied van Nummer qui pas. En hij heeft ook een lied van La Valse <lacht> à mille temps". En dat gaat... Uh, irritant, ja, vond ik het vooral. <lacht> ja, <lacht> irritant. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Hij wordt vandaag 61. Hij is onder andere verantwoordelijk voor dit. Easy Strandlin. Hij zat in Guns N' Roses samen met Axel Rose. Het waren jeugdvrienden zijn. Ze Guns N' Roses begonnen. Hij schreef echt leuke stukken. Hoor voor Guns N' Roses. Dit heeft hij geschreven. Bijvoorbeeld Paradise City. You Could Be Mine. Allemaal nummers. Uiteindelijk zat hij in uh, Guns N' Roses dus vanaf 1985 tot 1991. Toen is hij de band uh, uh, is hij weggegaan. totdat hij geen zin meer ruzie over allerlei dingen. Ik weet niet wat dat allemaal was. Toen dus is hij eigenlijk solo gegaan. En hij maakt nu nog steeds muziek. Zo oud is hij ook nog niet. 61. Met dit. Het is dus meer een beetje blues rock. Best, best, best leuke uh, muziek. Dus uiteindelijk uh, heeft hij nog wel een periode in Guns Roses en, uh, een comeback gemaakt. was namelijk Gilbert Clark was geplaceerd als zijn pols. Toen heeft hij nog even een tijdje meegespeeld. En hij werd ooit gevraagd voor Velvet Revolver, Maar toen dacht hij, nee, dat reizend bestaan als artiest, dat doe ik niet meer. Dat doe ik lekker niet meer. Nee, nee. Ja, easy friendly. Vandaag is ook jarig Anouk. Zij is in 1975 geboren. En ze is inmiddels 48 jaar oud nu. Ja. En ik uh, ken haar wel van uh, Nobody's Wife en Lost in This World en... And... Ja, ze heeft natuurlijk ook meegezongen met het Songfestival toen met... Uh... Nee, dat was niet bedweelend. Het was dat solo. Dat was solo, ja. ja, ja. Birds. Ja, ja Birds. Ja. Was het. het mooie verhaal is, en dat komt nu door podcast naar buiten... ...dat Alfred Lagarde had een stucador op bezoek... ...en de stucador kwam met een bandje. Hij zegt, een vriendin van mij die speelt ook nog wel een uh, aardig stukje muziek. Wil je het even horen? En Alfred Lagarde woonde tegen ik Barry Hay... ...van de Golden Earring. En hij hoorde het bandje. Alfred en dacht, what the fuck, dit is echt goed, joh. Dus die riep over de straat, uh, Barry, nu deze kant op. En daar, eigenlijk in die combinatie is ze ontdekt. Eén van de eerste opnames, en dat was Sacrifice, was dit van uh, haar. You can sacrifice me. You can sacrifice me. Dit stond op het bandje en uiteindelijk werd dit als eerste single uitgebracht. Dat werd natuurlijk een grote hit in 1997 van Anouk. Ik herinner, ik herinner me ook in het begin ook dat zij dan uh, op een gegeven moment aan het optreden was... en dat toen iemand uh, eieren of wat dan ook naar haar gooide... dat ze gewoon doorging in zo'n mooie rode BH. Ja, ja. Dat ze wel heel sexy vonden allemaal. Gooi mannen. nog wat, gooi ja. nog wat. <laughs> ja, dus dat, uh, ik was ook echt wel zo van uh, ze heeft al vier kinderen of zo. Ja. En dat ze gewoon echt na het eerste bevalling al in nota was ze weer zo strak als wat. Ja. En, uh, ja, het is, uh, maar ze is ook een ADHD-typje, volgens mij. Ja, volgens mij, mij en, uh, wel. Ja, ja, ze was ja. toen ook bij Raven van Dorst. Nou, dat doet ze nooit, dat soort dingen. Maar dat uh, was toch wel heel leuk toen. En dan zeg ik altijd, ik, heb wel eens, uh, ik woonde toen ook in Amsterdam. En ik kwam er nog wel eens tegen bij een bepaalde supermarkt. En toen dacht ik mezelf, kijk, zij mag wel een bakfiets. Echt, vet, ja? vier kinderen, dan mag dat echt. Ja, ja, ja. Goed gekeurd. Goed, dat is over de verjaardag. Uh, misschien straks nog een verdwaalde die me tegenkomen. Nieuws ging er gewoon Hoe zie je Put my lips to something, let me wrap my teeth around the world. It's like Ivan, darling. I wanna smell the dinner cooking, I wanna feel the edges start to burn. Let me watch the dressing start to peel. Yes, I can. Het een klassiek, wat hij maakt, hè? Wat een fijne muziek ook, gewoon! Kan je dat ook verwachten? Hoe is hier de nieuwe single? Ja, Hoezier heeft al wat klassiekers voortgebracht. En uh, natuurlijk, de bekendste van hem is natuurlijk. Uh, uh, was natuurlijk weer. Uh, take Me to Church. Ja, die is zo bekend. Nou, die gaan we niet meer draaien, natuurlijk. Maar dit is wel een geinig plaatje, gewoon. Het heet. Uh, hoe heet het eigenlijk ook, ook alweer? Uh, eat Your Young. Ja, als je echt honger hebt, dan doe je dat misschien. Ja. Ik weet het niet. Goed, uh, is het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En uh, een van die dingen die uh, bezig is, is de optocht uh, van kleine oldtimers. Ja, vorige week leek het een 1 april grap. Dat werd gemeld dat er een, uh, dat er een optocht zou komen van kleine, wat was het weer? Uh, Topolinos kleine Topolinos. 30 zouden er naar Zandvoort komen. En in het begin van de middag zouden ze dan, dan rondrijden. Iedereen dacht, wie, ja, ja, van die hele kleine auto's, komen hier speciaal hier naartoe. Nou, die waren hier allemaal speciaal naartoe gekomen. Het is een soort Fiat 500. Uit vervlogen tijd, uit de jaren 50. En uh, in Nederland bestaat dus een vereniging van, uh, van dit soort uh, autobezitters. En die kunnen dan daar intekenen. Nou, iedereen zag het wel zitten om hier naartoe te komen. Ze hadden zich verzameld om 11 uur bij de Hemelse Poort in uh, Overveen. En daar vandaan rezen richting uh, over de zeeweg en eh, nou goed, iedereen langs de kant was echt verbaasd. En uiteindelijk hebben ze een loop gemaakt over de slaan weer terug naar de hemel. En ze rusten nu in de hemel. Oh, oké. Okay. Ja. Bijzonder. Ik weet niet of je, heb je, je hebt ze niet zien rijden dus? Nee, ik heb ze nee? niet zien rijden. Okay. Nee, nee. Uh, als jij gek bent op het strand en alles, dan zoeken we nog een hele goede ERBO voor in de rotonde op de EBO strandpost Post. Nee, ik heb Door de, de week is dus van 11 tot 7 <laughs> uur avond. Ja. En daarnaast is het nog zo dat Zandvoort, uh, die, uh, die trouwens uh, de gemeente is maandag natuurlijk dicht. Het is natuurlijk Tweede Pasdag. Oh ja, ja. De, de, de handhavers die handhaven helaas wel. Dus die uh, zal toch hey? dus in de parkeerdinges uh, moeten doen. Maar uh, er is een avond op 11 april. En het is uh, een thema sessie over toerisme. En op die avond wil de gemeente met u in gesprek over hoe denk je als inwoner over toerisme in het dorp. Hoe kijk je als bezoeker tegen Zandvoort aan? En de belangrijkste resultaten uit de inwonerspeiling van de toerisme worden gedeeld. Dus uh, via info: kun je je aanmelden. Lars Carré is daar aanwezig, hij is wethouder voor toerisme. En Linda Demmers, en zij is projectleider toeristische visie. En de hele avond wordt geleid door Eduard Pieter Oud. En dat wist dus dan in Beachclub Club 10 op 11 april. Oké, okay, nou, de dinsdag weekmarkt is uh, in een nood. Ja, dat schijnt bijna klaar te zijn. Hier zwaar weer. De Flemingplein is en er komen te weinig klanten. klanten en wethouder Lars Carré, die, ja, die moet een besluit nemen erover. En Karim El Gaba, Gabali, sorry voor de uitspraak, van GroenLinks, wil nog een voorstel doen. Die zegt: van, nou, Kan het niet zijn dat de, de markthouders van dinsdag misschien aansluiten in het centrum? En dan daar hun zeg maar, proberen te verkopen? Nou, daar waren die andere marktvlei leden niet zo blij mee, want die hebben dan concurrentie erbij natuurlijk. Nou, daar zijn ze nog mee bezig hoe ze dat kunnen redden. En het is al eerder een beetje, heeft het op de schuine helling gestaan. Toen is het wel een tijdje doorgegaan. Want hoe lang is nou die markt uh, op Noord, weet je dat? Hoeveel ja, jaar? Niet dat, zo heel lang. Nee, een jaar of drie, ja, drie of, zo? of zo? Ja, of zo, ja. Ik wel, ja, Nou goed, daar wordt over gebakken leid, of je nog door mag gaan. Als moet je, nou ja, dan moet je woensdagboodschapjes doen. Ja. Uh, op Goede Vrijdag is de slagboom van de camperplaats aan de boulevard Benaar omlaag gegaan. Dit houdt in dat het parkeersysteem in gebruik is genomen. En nu moeten de cam camperaars, noemen ze dat... die moeten dus nu parkeergeld en, en toeristenbelasting uh, betalen. Dus uh, binnenkort weer worden er ook de werkzaamheden aan de sanitaire unit, unit op het terrein afgerond. Dus dat zo'n uh, hele roestige unit staat daar. Dus uh, ja. En uh, wat ik ook nog wilde vertellen, de leerlingen die van... Uh, van de Ranje school die gaan met de pauze die ze hebben, ...gaan ze op jacht naar zwerfafval. Ze ruimen dan het schoolafval en omringen de duin op. Heel goed. Dat waarschijnlijk veroorzaakt die school zelf al die rotzooi daar. Tot nu toe deze het met de hand en een zware kliko. Maar uh, tijdens het paasontbijt, toen kwam Laste Carré hier langs. Hè, de, nogmaals, de wethouder yeah. van toerisme, ook voor onderwijs blijkbaar. Yeah. Die uh, kwam de kinderen van groep 5 ...aan afvalknijpers uh, uitdelen en een vuilniszak houden. Hint, hint, jongens? Zodat het voor een stuk makkelijker wordt om de rotzooi van de anderen op te ruimen. Ja. En uh, ook je Vera was heel in de nopjes met cadeau. En ze zegt ook al van, uh, dat ze heel erg trots is op de, de kinderen... die elke dag hun school en de duinen schoonhouden. Dus, uh, maar, maar het is wel erg hoor. Is dat er een app voor? Ook? Ik vind het zo Ja, is nee, is maar ik app. zag laatst ook dat ik uh, ergens liep... en komt er komt een mevrouw naar buiten. En die neemt een hap van een brood van Het niet lekker. En ze gooit gewoon zo echt bijna voor mijn voeten. Gooit ze gewoon die verpakking neer, weet je. Van die, ja, dat is dan denk ik van, wat is dat nou voor asociaal? Ja, dat is echt heel bijzonder. Die mensen... Ja. ja, je ziet ook mensen bij de kast staan met een mobiel aan hun oor... en dan toch nog een plastic zakje bestellen. Weet je, een plastic zakje ja. ja, en niet eens wat zeggen tegen de kassière. Gewoon helemaal met een eigen bubbel bezig. Druk, druk, druk. En allemaal of zo. Maar goed, ja, er is weinig interactie. Goed, ja, sorry, dat zijn weer vijftigen die aan het woord zijn. Sorry. Maar goed, de aanpak van afval moet echt wel hier in stand worden. Want het stond ook in de krant te lezen dat het toch, wat was het weer... 22.500 extra kosten zijn gemaakt door sparen landen. om ja, die clean-up teams actief te, te, te maken. En er moeten volgens de PVV hogere boetes komen. voor mensen die dus alles betraat worden. Ja, maar het is ook ongelooflijk als je ziet ook hoeveel acties er zijn. van mensen die, die schoonwandelen. Ja. En, en, uh, en ondanks dat, het lijkt alsof de mensen alleen maar meer neergooien. Het wordt toch schoongewandeld, hartstikke idee, gewoon ja. maar neer. Ja, kan, kan gewoon. Anders ja. hebben die andere mensen geen activiteit meer. Nou goed, GroenLinks uh. vertelde wel, en ik weet niet wat dat is... maar GroenLinks schijnt wel tevreden zijn met de afvaleilandjes Talassa en de Spot. Wat zijn afvaleilandjes? Weet je dat? Ik kon er niks over vinden. In de voor ze komen. Nou goed, sorry dat ik hier me verrast heb met dit soort dingen die niemand, niemand weet wat dat is. Goed, nou, het is over de hand voor ze berichten. Het is tijd voor je handenkeuze, die hebben we nog niet gekomen. Ja, nou, ik, begrijp, ik Ik heb wel gezien, dus net dat, uh, dat Wendy Moore een nieuwe single uit heeft. Dus ja? ik ga die even opzoeken. En het nummer heet IKD How to be fun. Maar ik zei, ik denk. IKD, ik dacht. I do know how to be fun. Ja, nou, dat is ik Ik ga We gaan we even opzoeken. Ja, ik zoek het even uit, joh. Ja, zeker. Trouwens ook nog. Uh, de sterfdaad van Margaret Thatcher, that Oh, you jee. Ik heb alleen maar één ding te zeggen. turn als je wilt. De vrouwen zijn niet voor turning. luisteren? Ja, ja, die stem die ken ik wel. Nou, ik had het niet gehoord hoor, maar goed, Peter, onze vaste luisteraar, mijn collega, die zegt, ja, dat is de zoon van Bono. Oké. Okay. Hoe heet hij dan? Nou, hij heet Ian Hewson. En, ach goed, dat is dus de gitarist en zanger van deze inhaler. I don't to break your heart. Nou, ze maakt niet alleen maar gevoelige muziek... maar dit is al een van de leukere praten die ze uit hebben in ieder geval. Hier bij Toebak Leef straks nog de Zandvoors berichten. Nee, die hebben we het niet gehad. Wel, wat we straks hebben natuurlijk, is die landenkeuze. We hebben naar gekeken. Ja, zeker. En we zijn eruit. We zijn er, ja, we zijn eruit. Ja, we zeker. gaan het draaien. Het is een nieuwe single van Wendy Moore. Zek, and we want more. And we want more. En er staat over... Uh, uh, IKD. <laughs> maar het is gewoon... Uh, IDK. Ja, wacht, wie is nou maar, dyslectisch? Ben jij dat nou of ben ik dat nou? Nee, degene die, dat, uh, die, die hem dus hadden. Ja, yeah, oké. Okay. En uh, het, het, het, het heet dus... Uh, I do know how to be fun. Of I don't know how to be fun, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, er staat dus IDK how to be fun. En het is haar uh, een, een, een nieuwe single. En die gaan wij gewoon draaien als de Jolande keuze. Dat vind ik ja. wel leuk. We moeten De Zandvoortse uh, artiesten moeten we een beetje... Ja. Zeker, je schrijft een, een afkorting bij een plaatje... en meteen krijg je een hele discussie. Wat betekent dat eigenlijk? Kom het of, aan? SV, SVP draait dit nummer, hè? Cool. Je nou goed, afgelopen week hoopt het we over... de jeugd heeft problemen, maar kan niet bij de jeugdzorg terecht. We moeten het zelf meer gaan op, oplossen. We moeten meer met elkaar gaan, uh, gaan communiceren. We moeten sportclubs worden komen waar we dan samen kunnen komen om te praten sportclubs sportclubs zijn toch allemaal failliet? die kunnen toch allemaal die gasrekening niet betalen nou, en zo dus komt dus geen voor ik heb geen nu een advertentie voort. in de krant staan ja? ik denk oh ik denk uh, dat ik dat wel ga doen wat dus ik een half jaar en dan voor 150 euro en dan ga je ga je daar je ook nog gaan de sportschool gaan. dan ga ik sporten maar ik ga ook praten je gaat ook praten gewoon ja, in ja. de pauze kom er even bij want ik heb even een probleem ik wil even ja, jullie ideeën erover ik blijf op de afstand ik ben veel uh, ja. ik ben natuurlijk van een zekere leeftijd dus ik denk wat moeten we daar wat probleem is dat Dana me ze? nou kop Jongens, koppen bij elkaar. We gaan haar problemen even oplossen. Dat is het ja. idee dan. Nou goed, dat is natuurlijk de, de mensen die naar kijken. En die hebben zich van... Er komen steeds meer aanvragen voor... Mijn kind uh, kan niet logeren, want die heeft logeerangst. Uh, mijn kind kan niet zo goed met de honden omgaan. Is daar een, een coach voor? Ja. Is daar een app voor? Is daar, nee, ja, dat hebben ze eerst geprobeerd. Maar dat is toch wat afstandelijk. Nee, daar gaan ze toch gewoon coach inhuren. En die coach die moet betaald worden. En er zijn ook bureautjes. Die, die noemen, zich, noemen zich dan een coach... Omgaan met dieren. Ja, oh. en dan valt gewoon geld te verdienen in die branche. Ja, we, straks zijn er alleen maar bureautjes die zorgen hoe je goed kleeft. Maar wie, wie, wie maakt de, de toiletten die kapot zijn? En wie doet de riolering? Wie maakt de straat? De mensen zijn alleen maar met dat soort dingen bezig. Met die wollige nou, dingen. Het komt er ook eigenlijk alleen maar voor dat feit... Wat, dat we zo'n kastje voor ons neus hebben. En eigenlijk het, het, het, het confrontatie met de medemens niet aandurven. Nee. Is daar geen app voor of zo? Weet je wel? Ik hoor het aan mijn kinderen zelf. Dan zeggen mijn vrouw, je moet even bellen, even wat regelen. Bellen? Ja. ja, doe je dat? Op, dat is het apparaatje. Je kan er ook mee bellen. Oh, kan ik geen app sturen of een berichtje? Nee, je moet bellen. Ja, een beller is sneller. Ja, eh, een beller is sneller. Ja, beller je. Is sneller. Ja. je merkt het ook op Marktplaats. Ze sturen mij een berichtje. Ze gaan niet bellen. Kijk, als je belt valt te onderhandelen, maar dat durven ze allemaal niet blijkbaar. Het is gewoon echt. Dat, de persoonlijke contact is er geen app voor. Ik vind het een beetje eng. Nou. En als je een beetje een, een, een prettige stem hebt, dan, uh, dan heb je ze al half. Ja, dat werkt dat wel. Zo met handelen wel. Maar goed, ook ja. de emoties. Als je niet in contact met je mede bent... weet je niet hoe je erin staat in het leven. Nee. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Echt, uh, leg die mobiele neer. En ik vond wel een goed voorbeeld van een psycholoog. Die zegt van, kijk eens op straat. Wat zie je? Jonge moeders met een kinderwagen. En wat is die moeder aan het doen? Die zit op haar telefoon terwijl ze aan het lopen is. Wat ziet zo'n baby? Die kijkt naar die moeder. Die denkt van, oh, die is wel met hele belangrijke dingen bezig. Dat wil ja. ik later ook. Ja, maar het schijnt ook te zijn. Dat, ik heb laatst dus een onderzoek gelezen dat uh, als, uh, als er iemand uh, naar een baby kijkt en ja. het gezicht is stil. En je geeft helemaal geen emotie naar het kind toe. Dat het kind dan uh, uh, eigenlijk zich heel erg alleen voelt. en Ja, het idee is verbinding. Dat ze niet verbinding. Uh, yeah. nee, je voelt geen verbinding. Uh, er zijn onderzoeken over. En uh, ik heb uh, dat toen gezien, dat interview. Het was heel bijzonder. Het, ja, nou, uh, uh... goed. Het is gewoon echt blij. Laat het mobieltje links liggen. En kom gewoon in contact. Ja. Ik moet zelf zeggen. Ik ben ook vaak met mobielen. Ik heb heel vaak oordoppen in. Om te denken van ja. Uh, ik sta hier gewoon niet te luisteren. doen. Ik wil informatie tot me nemen. Ja. Lach, was, dat kan ook zijn voor je medemens, ja, ja Maar ik vind het, dat vind ik dan wel weer. Ik ben ook gaan fietsen met informatie in mijn oor. Met onze show terugluister of wat dan ook. En ja. ik merk wel dat ik te veel afgeleid word en dat ik daar nog een beetje gevaar op de weg, de weg word. Oh, doe dat maar niet dan. <laughs> nou goed, het is tijd voor de Jollande Ja, ja. en Want? het is dus uh, I do know of I don't know. How to be fun van Wendy Moore. Ja. En uh, wij uh, Wilco zeggen het is echt een plaats voor mij. Zeker. Lekker hè? Lekker gitaatje. Wordt gewaardeerd hier are pouring, music's roaring, and I can't stop but feel so sorry. I know you like living in the lights. Oh, I'm not gonna cross my border, but I'm just trying Nieuwe single, althans is die ook nieuw, is hij niet meer, denk ik. want lang staat hij erop? Vijf maanden geleden is hij uitgebracht. But, uh, ah, ik, zeggen, ik vind het een leuk nummer. Ja, zeker. Lekker gitaar uh, uh, deuntje. Dat uit ons dorp. Nou, dat is toch leuk? Beroemd Zandvoort. ga ja, naar het Zandvoers museum en kijk wat voor bekendheden hier allemaal voor zijn gekomen. Ja. Ongelooflijk. Nou goed, we hebben nog even wat verjaardag gestaan. Dat, uh, dat kunnen we gewoon niet laten, maar dat toch even... Ja, we moeten daar toch nog even bij stilstaan. De, de man wordt vandaag 76. Hij is bekend van dit... Ja, zeker. Van de band. Uh... Oh, yes. yes. Ja, van de band. yes, zeker. Nou komt hij uit. En uh, hij is onder andere verantwoordelijk ook voor dit nummer. Steve Howe. Symfonische rockformaatje was dat. Het mooie stemgeluid ook. En later is hij nog voor andere bandjes ook gebruikt. Onder andere voor Innuendo van Queen heeft hij ingespeeld. Dit. Het is een break in de plaat van Queen. Dat heeft hij gedaan, de akoestische gitaar. De Flamengo solo. Mooi dit hoor. Het graf is deze Steve House treedt nog steeds op. En vaak wordt hij dan begeleid door de zoon van Bob Dylan. Die speelt de drums. Maar ook zijn eigen zoon, Virgil Howe. En die speelt dan de keyboards. Ze hebben een band die heet uh, Remedy. Dus daar mag je denken van, ik ben wel nieuwsgierig. Kijk even wat het is. Goed. Okay. Je had er nog meer? Je had er iets van? Ja, ik had zeker nog iets. Uh, want uh, ik had dus ook gekeken van uh, wie er vandaag was overleden. En het was dus... Eh, uh, uh, Pablo Picasso. Oké. Okay. En die, uh, het is in, hij is uh, in 92, wacht kijk Oh, wat erg. Dat uh, hij is overleden. Maar er zijn toch drie nummers gemaakt voor hem. Door, eh, uh, door, eh. Uh, uh, hoe heet hij nou? Ja? Waar weet ik zijn naam toch weer kwijt? Pablo Picasso, eh. Uh, uh. Ja. Ik ben gewoon een stuk kwijt, dat is nog het ergste. Okay. Maar uh, het staat onderaan. Hoor. Oh. <laughs> je, wil even... het, je wil het toch even bijpakken nog? Ja, zeker. zeker. Maar nee, weet je, laat maar, laat maar. Je had het op, op. over dat de Wings hebben ooit geplaatst ja. gemaakt over Pablo Picasso. Is dit het dan? de bon, Rund, dat was het album van de Wings. En Pablo Lippocasse was natuurlijk inspiratiebron ja, voor heel veel. Last Words? Ja, yeah. heette die. Een beetje onbekend stuk op het album, maar. The Last Words, Drink to Me. Oftewel, Pablo Lippocasse, daar ging het over. Ja, hij is bij wel die oud painter worden. en sculptor. Hij heeft echt de, de, de, de koers van, de, van het schilderij veranderd. Ja, zeker. Dus uh, ja. Je, kan, je hebt ook zo'n hui, heeft... de in Spanje, hè, waar je dan heen kan. Hè, van nou, wil je echt een beetje uh, leuk door zijn leven worden geleid... dan moet je echt die documentaire kijken die je natuurlijk Jeroen Crabé heeft gemaakt. Die kan daar zo mooi ja, en gedreven over op op praten. Ja, ook, hè? Echt mooi om dat te zien gewoon. Die leeft zich daar helemaal in. En die kan ook nog vertellen dat hij op de Brommer... in de tijd dat Pablo Picasso nog leefde... van zijn vader achterop gingen ze naar het buitenverblijf van Pablo Picasso... gingen ze uh, voor het tuinhek staan roepen. Pablo, we willen je zien. Ja? Oh, wat irritant. Ja. Werd je uiteindelijk ja. een beetje weggestuurd. Dat logisch ook. Gastidioot. Ja. Normaal. Zo zijn er vele, hè? Ja. En die hebt toch ook uh, zo'n uh, zo tour of fame dat je dan. Uh... Uh, ik weet niet of het in Spanje ook is, maar je hebt in het goois schijnt je dat ook te hebben. Maar ook in Amerika en Hollywood, hè? Ja, tuurlijk. Hier woont die en hier woont die, en die. Oh, wat vreselijk. Je hebt ook de moordtour, denk ik. Hier is die vermoord en die is daar oh, vermoord. Oh, oh ja, ja, oh, ja. De Sensatie is altijd wat te vinden, in Amerika. Ja, leuk. Nou goed, nog een kleine greep uit de verjaardag die we hadden staan, zeg maar. Even kijken wat we hier hebben: Plain Royale. No love in LA. You can change your face, but the pain won't go away I take it to the fame, but the fame is momentarily reality The creeps are crawling up to the doorways They're dying to find out what's inside The creeps are always posting their photos To show off what they're lacking like inside Ja, no love in LA van Plain Royal. Free Dream. Dat is het nieuws today. Ja, klassieke opleiding. Wist ik ook niet hoor. Maar wel heel mooi dit. Oh, zeg. Nou, doen we even normaal, zeg, we slaan dit nou weer op. zeg Maar goed, het dus, toepacleefd is alweer vijf minuten voor tien. Straks zit ik in de goede zandvoort. Ze zitten vandaag in het uh, uh, Zandvoort Museum zitten, hè? Omdat ja. namelijk daar is een tentoonstelling geopend uh, bureau... bureau. Beroemd in Zandvoort. Ja, Ja, dus uh, daar zitten alle beroemde DJ's. Ja, helaas, wij zijn wat minder beroemd. Wij mogen daar niet zitten. Wij mogen daar nee, niet daar, zitten. Nee. Oh, nou, het niet uit. Wij dragen ons lot met verven. Jazeker. Maar, maar, uh, maar misschien hebben... als ik hier nog 30 jaar zit, dan wel beroemd ben. Ja, zeker. Nou, je weet al wel, hier plaats ik best wel beroemd. Alleen, oh. alleen maar je stem. Heb je nog niet uh, uh, dat je hier in Zandvoort bij de kringloop loopt en dat ze zeggen van. Uh, ik ken uw stem, meneer. Je hebt zo'n fijne stem. Nou, ik ben niet zo lang binnen. Misschien moet ik wat ja. langer rondlopen. Ja, zeker. zeker. Dat mag ja. heel snel weer weg. Ja, ik heb trouwens wel voor jou wel een bestelling. Dus als je af en toe even wil kijken. Want dat is wel heel leuk. Ik ben ja. van de week naar een drumcirkel geweest. Een drumcirkel? Met volle maan was dat. Het was okay. op het strand. Dat ja. was best bijzonder. En uh, het, was dan, het begon om half acht. En uh, er waren twee mensen. En die hadden dus dan uh, een, een beetje een gat gegraven. En daar wat hout in gelegd keurig. En een vuurtje gemaakt. En uh, een, een, een, een, een soort shaman was Een uh, shamanistisch stel. Oké. Okay. Ik vind, nou, er komt helemaal niemand. Maar uiteindelijk waren het toch wel mannen van 25 of zo. Okay, en die ja, hadden uh, allemaal trommeltjes bij zich. En dingetjes om geluid te maken. En jij hadden zo'n ayahuasca? Uh, ayahuasca? Ja, ja, nee, dat werd niet uitgekomen. Een doet dat, hè? Ja, ook geen thee? Helemaal niet. Ja, vallen een beetje krap op. Ja, nou, we hadden wel onwijs geluk. Want het, het is een beetje hypnotiserend, werkt dat. Als je de hele tijd uh, dat, dat, dat, dat geluid wordt. Maar misschien ook, ze zeggen ook wel trommelen, het is. De, je hartslag eigenlijk. Hè? En okay. het, het lijkt wel alsof iedereen dan steeds weer met elkaar synchroon loopt. En het was bijzonder. Ja, ik okay. uh, yes. En we hebben enorm geluk gehad, want die dag daarna regen, regen, regen. En yep. die avond was prachtig. De shamaan doet mooie dingen. Een vriend van mij doet wel eens een, uh, een ayahuasca uh, meeting. Die is er echt wel tien keer bij geweest. Hij zegt: dan ben je echt stroommisselijk gewoon. Dus echt, je moet van tevoren moet je twee weken lang moet je bepaalde dingen uh, niet doen. En bepaalde dingen wel. En, oh? Je moet zorgen dat je maag bijna leeg is. Want als je bij elkaar ayahuasca neemt, dan moet je vaak wel alles uitspugen weer. Want je moet helemaal, helemaal schoon beginnen. Hij zegt: en dan staat die shamaan bij je. Die ziet dat jij het moeilijk hebt. Dan tikt hij op je schouder. Dan kijkt diep in je ziel. En dan doet hij. Dan spuugt die voor jou en dan voel je niet meer misselijk. Zeg, oh. Dat is zo raar. <laughs> Oké, okay, maar je kan ook zeggen van nou, ik kan juist uh, een beetje bulimisch. Of je bulimie hebt, ik ga heerlijk eten, zwaar. Ja. Dan neem ik dat. Nou, oh, Mensen dat is denken het er wel heel makkelijk over. Maar als je je <laughs> aanmeldt, dan krijg je echt een... Wat je, niet, je mag geen seks hebben van tevoren. Oh, je mag dat ja. niet eten, je ja. mag dat niet eten. Je moet eigenlijk alles vasthouden, maar ook niet te veel innemen. Nou ja, de, mijn vrouw begon erover te twijfelen. Die zei van nou, misschien ga ik het ook doen. Ik zeg nou nee hoor, ik heb alles net op orde. Oh, jij gaat gewoon niet. Nee, ik oh. zeg het niet. Nee, ik <laughs> doe het niet. Nog even de laatste plaatjes voor, uh, voor uh, tien uur. Nee, ik had ik deze in mijn hoofd. Even een lekker dansend nummer. Ja, zeker. The Go Team. Go Team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 we between the time, beside the crime. I'm a real rich bitch, three dollars, six months. It's better not to know cause I no, know it ain't so, no go. No. Not the G-O, I'll well, wear me in the O, ain't uh, oh, so, no go. Not the G-O, I'll well, wear me in the O While you left the water running, we was reading poetry, to lions and becoming What's the good word? I'ma say it back, neighborhood a jungle, travel in the pack, uh Can I think I'm having premonitions Rap level, hot pain, see a simple vision, burning. What a bijzondere muziek Get Sweet Synchronized 2. Zo heet de cd van de, uh, The Go Team. En dat is dansbaar en dat is fijn. Goed, aanstaande maandag is het uh, Rico Verhoeven zijn verjaardag. Dan wordt hij 34 jaar. En hij heeft dubbelfeest, want namelijk in Tuzinski... Ja, een wereldpremière, gaat de ja. film Black Lotus. Ja, nou, uh, mijn vriend wil dat heel graag heen. Dus ja. ik had het zo van, nou, hij schijnt dan te draaien in Kino of zo. In... in, uh, in uh, Schalkwijk, ja? en daar zijn we nog nooit geweest, dus we gaan daarheen. Oh leuk, ja, maar niet oh, daar zijn de uh, hoor, maar. Uh... Ik, heb zo van, nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij het doet. Dit is natuurlijk een zo, soort uh, Jean-Claude van Dam. Ja. Of, uh, of, of uh, Nielsen Of The Rock. Ja. Zo'n <laughs> gast is het gewoon. Hij is echt bijna twee meter hoog. Hij heeft natuurlijk is pas geleden heeft zijn knie. Heeft hier bij een ongelukje. Uh, echt een uh, stom ongelukje. Hij heeft hier geblesseerd. Dus kon hij niet sporten. En hij uh, heeft echt van jongs Hij Heeft hier al zoiets. Ik wil heel graag acteur worden. Echt heel graag acteur worden. Nou, en nu is hij dat dan, uh, aan het doen. En een gedeelte van de film is ook gewoon in Nederland gedraaid. En het gaat over eigenlijk dat hij een, een, een, wat was het, een klein kind moet redden van een bad guy. En Hij zegt, het mag is, als je met een, een tegenstander aan het vechten bent... is het meer alsof je aan het dansen bent. Want je moet met elkaar niet echt raken, of een klein beetje raken. Dus je moet op elkaar heen draaien. Hij zegt, het is, het is een bijzondere belevenis. Black Lotus met Ricardo uh, veroefd. Dus, dat is mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, ik zie hier ook weer een artikel dat over uh, de relaties. Zijn, er, uh, zijn honden of huisdieren een smoesje om seks te vermijden? En volgens het onderzoek wel. He? Ja, de band tussen baas en huisdier is vaak erg sterk. En uit een nieuw onderzoek blijkt dat wel 41% zegt... dat het feit dat een huisdier hen in bed slaapt... hun seksleven op een of andere manier heeft beïnvloed. Ja, dat lijkt me logisch. Ook. Daarnaast hebben we ook bijna een miljoen Britten toegegeven... dat ze een huisdier gebruiken als excuus om geen seks te hebben met hun partner. Ik zat te wachten op iets anders dat ze hun gebruiken of voor seks. Maar dat net niet. Nee, ja, maar ik vind het ook sowieso... Het idee dat ze nee Dat ja. dan het hond zit te kijken. Nee, okay. En al die haren en dan nog eh. Nou, Je begrijpt wel, het is er weer op aangekomen. Dit was stoepig Mooi weekend. Mooie paasdagen. paasdagen. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10